Middernacht het is woensdag 2 februari Renate Evers met het NOS journaal in de Egyptische stad Alexandrië zijn gevechten uitgebroken... tussen aanhangers van president Mubarak en demonstranten die zijn aftreden eisen. Ooggetuigen zeggen dat er schoten zijn gelost. In de rest van Egypte lijkt het tot nu toe rustig te zijn. De ongeregeldheden komen een paar uur na de aankondiging van Mubarak... dat hij in september opstapt als er verkiezingen worden gehouden. Hij is niet van plan nu al af te treden, zoals de oppositie had gevraagd. Mubarak wil de komende maanden besteden aan het vreedzaam overdragen van de macht... en wil hervormingen doorvoeren. De demonstranten nemen hier geen genoegen mee en eisen zijn directe aftreden. Ze zeggen door te gaan met de straatprotesten.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 tussen Geleen en Heerlen. Het weer vannacht nevelig of mistig. De minima liggen tussen min 2 in het zuidoosten... en plus 2 in het noordwesten. Vooral in het oosten kan het glad zijn. Overdag bewolkt en overwegend droog. Het wordt dan 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank de Als kind ben ik een keer met mijn snuit in de Berkel geplonst. De Berkel, een riviertje in uh, Zutphen, althans in die regio. Dat was niet fijn. Het begon met een stuk ijs dat ik met mijn voet probeerde te pakken te krijgen. En het eindigde dus met mijn snuit in de ijskoude plomp. En waarom vertel ik dit? Omdat in mijn herinnering die Berkel een klein slootje was. Oké, okay, een klein stroompje dan. Pas later kwam ik erachter dat dit ooit een machtige rivier was... waar schepen vol hout, turf, graan en groenten heen en weer voeren. Dat was in de tijd dat Zutphen een Hansestad was. En daar gaan we het nu over hebben, over die tijd, over de tijd. We beginnen met het Hansentapparaat. Er is één nieuw bericht. Hoi Frank, met Guilenne. Ik heb het filmpje van jouw gast Remond Smit... van het Hanzenhuis op onze site zitten bekijken. Er kwamen sowieso heel wat lekkernijen voorbij... Maar ik zit me vooral af te vragen hoe iemand toch zo gefascineerd kan raken door Hanse-steden. Dus dat wil ik graag weten. Veel plezier en een mooi gesprek. Ja, kazeluna.ncv.nl, dat is de site. Daar kunt u dat filmpje uh, terugkijken. Het filmpje waar Remmelt Smit in te zien is. Remmelt, nacht. Ja, een uh, uh, goede nacht, inderdaad. Ja, nou laten we even. Daar, voordat je antwoord geeft op dat antwoordapparaat. Dit is voor jou een, voor jou een redelijk exotisch tijdstip, geloof ik. Hè? Nou, dit is een, een, een, een, een tijdstip waar uh, uh, ik toch wel gemiddeld al zo'n vier uur uh, eigenlijk al slaap. Je slaapt normaal gesproken om een negen uur, uur of negen. Dan ga je naar bed. Dan ga ik naar bed en dan ben ik ook direct uh, vertrokken. En dat komt ook omdat, uh, ja goed, wij beginnen vrij vroeg. En uh, ja, het is toch wel een, een hectische dag, iedere dag. En uh, ja, goed, dan is die negen uur uh, voor ons toch wel uh, uh, noodzaak. Uh, dat ook, zijn Hanzen slaaptijden toch? Als het buiten donker is ga je slapen, als het buiten licht is dan ben je wakker. Ja, dan zo zou het inderdaad kunnen noemen. Ja, goed, het is toch altijd een drukke dag en slaap is voor mij toch wel erg belangrijk. Remmel Smit, mijn gast, jij hebt het Hanzenhuis. dat is in Groningen. Dat is een plek waar allerlei Hanse-producten verkocht worden en binnenkort, aanstaande donderdag, om precies te zijn, gaat in zwolle de tweede vestiging open, vlakbij de SAS support. Dat is de reden waarom wij jou gevraagd hebben... om hier te komen praten over het fenomeen Hanze. Mm -hmm. uh, de Hanze-steden uh, die we kennen. En de vraag van Guylaine is, want dat heeft alles met jou te maken... is. hoe raak je zo gefascineerd door die tijd? Waarom? Waar komt dat vandaan? Nou goed, het heeft uh, onder andere te maken dat ik zeer geïnteresseerd ben... hoe, hoe zaken uh, ontstaan en hoe dingen worden gemaakt. Uh, vooral als het gaat uh, om producten. Um, daarnaast uh, ben ik ook zeer ge geïnteresseerd in uh, handelsgeschiedenis. Um, en vooral ook hoe steden in Europa zijn uh, ontstaan. Um, ja, je raakt gefascineerd uh, door dit soort uh, steden. Um, ja, als je verder kijkt en door zo'n stad heen loopt. Uh, naar gevels kijkt en hoe zo'n stad is ontstaan. En, maar wat, wat raakt jou daarin? Uh, wat raakt mij daarin? Um, dat is de echtheid van uh, zaken. Um, het is voor mij iets, uh, iets tastbaar, um, waar ik iets mee, mee kan. Ik kan daarover uh, vertellen, uh, ik kan daar uh, dingen over opzoeken. Um, maar ook um, het hele uh, handelsverleden van dit soort uh, uh, steden... Uh, dat heeft ook te maken met mijn achtergrond. Ik heb zelf uh, dan bedrijfskunde gestudeerd... Uh, ben in internationale functies uh, terechtgekomen... Uh, waaronder andere in de bloemenexport, maar ook in de foodsector. Um, ja goed, dan heb je ook iets van, van, van, uh, van Europa gezien. Um, maar ook de mensen zeg maar, die, uh, die ik in het verleden ben tegengekomen... Maar ook eh, nog steeds, ook nu. Maar jij zat in die, die, die internationale functies, mm -hmm. dan, dan, dan treed je naar buiten dan kom je En En zie je dan parallellen met die Hanze-tijd, of zie je juist er vooral een heel groot contrast met de Hanze-tijd? Nou goed, en in principe is er qua handelsmentaliteit uh, uh, eigenlijk niet zoveel uh, veranderd. Um, ja goed, dan moet je ook weer een beetje terug in de tijd. In, in, in, als je kijkt naar het Hansenverbond Verbond op zich. Nou, wacht even, eerst even bij jou beginnen. Want daar ja. komen we zo uitgebreid over te spreken. Wat, wat drijft jou? Wat drijft mij? Ja goed, het is uh, vooral het, de, de, de andere culturen. Het, het internationaal uh, uh, zaken doen. Uh, ja, ik ben geïnteresseerd in, in, in mensen. Maar ook in wat ze maken. En ik ben zeer gefascineerd uh, door uh, wat hun... Want wij selecteren alleen maar hele oude firma's in Europa. Um, ja, hoe uh, die producten worden uh, gefabriceerd en worden gemaakt. En maar, wie dat he ooit heeft bedacht. He, dan maar je... dat is belangrijker dan de handel aan nou, zich. Is, is de, de handel op zich is niet het doel. De handel op zich is niet helemaal het doel. Um, ik vind. Um, uh, ja goed, het is een combinatie van. Het is uh, ook die handel doen. Maar uh, ook die handelsgeschiedenis. Maar ook dit soort. De prachtige steden die Europa kent. Ja, ze vallen ook nog vaak nog wel onder UNESCO. Um, ja, het, als, als beschermd stadsgezichten. Ja, als beschermd stadsgezichten. Um, maar, het, het is het geheel van um, ja, mensen, steden, gebouwen. Um, ja, voor mij komt dat uh, wat dat betreft echt uh, weer tot leven. Um, ja. Jouw jou, jou eerste vestiging is Groningen... Mm -hmm. Waarvan ik eerlijk gezegd niet eens wist dat het een Hansenstad was. Oké, okay. Maar het is het dus wel. Ja, want uh, Nederland uh, kent uh, 19 uh, Hansesteden. Uh, Groningen is daar ook een van. Uh, vaak is het zo dat uh, de mensen ook in Nederland... Uh, ja, via de school van vroeger uh, hebben geleerd van uh, ja, de steden rondom de IJssel. Precies, Kampen, uh, Deventer, uh, Zwolle, Zutphen, dat, dat, dat weet ik. Ja, dat, die worden dan ook vaak uh, als eerste genoemd. Omdat die ook via de... Uh, schoolboeken uh, worden uh, doorgegeven. Uh, Groningen valt er een beetje buiten. Maar Nederland kent dus uh, 19 uh, Hanse-steden En uh, Groningen heeft ongeveer uh, 100 jaar uh, deelgenomen in dat Hansenverbond. Okay. Uh, maar het hele verbond heeft 600 jaar bestaan. Maar ook Roermond bijvoorbeeld, Venlo. Klopt. klopt. Wist ik ook niet, eerlijk ja. gezegd. Ja. ja. ja goed. Die worden er ook bij. Ja. 19 steden in Nederland... Op zijn hoogtepunt 200 steden geloof ik die eraan ja, meededen op... aan uh, dat verband. Ja. Uh, uh, je hebt er nu voor gekozen om in Zwolle uh, ook te gaan zitten als Hansestad. Um, wat, wat, wat hoop je daar dan toe te voegen? Nou ja, goed, het, uh, als we, wij zijn uh, met, met het hele idee zo'n zo tien jaar nu actief. Uh, om die hanse producten uh, door Europa te, te verhandelen. Uh, ja, wij, wij, uh, mensen zijn altijd heel erg verrast. Uh, met de producten die wij aanbieden... en die, die ook echt heel stadsgebonden zijn. En, uh, ja goed, het is ook een soort uh, herkenning van mensen. Als we bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld uh, in de winkel komen... dan zijn ze ook eens een keer in Lubeck geweest... of in Londen of in Stockholm. Uh, ja, zien dit soort producten terug. Ze voelen zich daarmee verbonden. En dat is ook het, ook het mooie van het Hansenverbond. Uh, als mensen hier geïnteresseerd in zijn... Uh, dan voelen ze zich ook... Uh, daarmee uh, verbonden. Um, ja, dat is, dat is een heel mooi, mooi fenomeen. Dat is bijna niet, uh, niet te omschrijven. En waar zit die verbintenis in? Uh, die verbindenissen uh, die zitten me toch in de, in de echtheid uh, van, uh, van het product. Ja. Um, ja, goed, het is een product dat eigenlijk ongewijzigd uh, wordt geproduceerd. Uh, al sinds 100, 150 jaar. Ja. Oké, okay, goed. Als, als, als, als u wilt kijken uh, hoe de winkel uh, eruit ziet. In Groningen, althans. Mm -hmm. De winkel van Remmel Smit. Mijn gast in Kazeluna. Kijk dan even op kazeluna.ncv.nl. Uh, dan gaan wij even kijken naar, naar een blik. Je, je hebt hier een ja. enorm blik mee gaan. Wat is dat voor blik? Nou goed, dit is een, uh, een, een, een Hanse blik. Dat hebben wij uh, zelf uh, al uh, enige jaren uh, geleden bedacht. Een Hanse blik. Een Hanse blik. En in, in zo'n zo blik daar zitten uh, acht producten uit. Uh, verschillende uh, Hansensteden in uit Europa en die verpakken wij in een hanzeblik. Wat betekent dat als ik dat klint losmaak, dat, het, <laughs> dat je er niks van mee kan? Nee, je kunt het gewoon uh, losmaken en, en dan kunnen we. Nou, dan... weet je wat, dat mag jij doen. Of moet. Nee, je mag komen staan. Dat ja, is goed. Oh, ik heb een slinger erin. Wacht, er steekt hier van je boekzak een, een klein ja, is goed. zendetje. Zo. Ja. Nou, een Hansenblik uh, uh, is altijd verzegeld. Uh, dat verzegelen dat past ook echt uh, bij de Hanse tijd. Want uh, documenten die door Europa heen werden verzonden. die werden altijd uh, verzegeld. Dus wij hebben dat idee ook weer teruggebracht. Maar wacht even. Die, dat Hanse verband was een handelsverband. Klopt, handelsverband. Het ging, ja. ja. ging over hout, het ging over graan. Klopt. Dat soort producten, wijn misschien op een gegeven moment Zeker. ook. Um, maar toch niet over documenten? Nou, uh, kijk, als iemand een, uh, in Londen een, uh, een pakhuis had of een handelsonderneming. Dan, eh, dan moet u niet zo zien dat eh, per e-mail of eh, per fax eh, zeg maar een orde werd geplaatst. Dat waren eh, een, een, een brieven. en Die werden vaak in, in drie of vier fout eh, geschreven eh, vanuit zo'n handelskantoor. En die werden dus ook op vier verschillende manieren verstuurd eh, door Europa. Omdat eh, er altijd dan wel eentje aankwam. Precies. En dat, eh, eh, Als dat dan zonk en beroofd werd, vermoord werd. Ja, Eén ging via een, een pelgrimse route mee, de andere ging... Uh, via een, een, een boot mee uh, of een bestaande vriend uh, die toevallig naar Lubeck uh, moest. Um, maar dan hebben we het over periode middeleeuw, 1500 is ja, nog wel ja, in die want, tijd. Ja, die Hanse periode die vindt toch uh, plaats. Uh, uh, ja, die vindt plaats tussen de 12e en de uh, 16e eeuw. Dat is zeg maar. Maar hoe onveilig was Europa dan? Heel onveilig, want uh, het woord Hanse en het Hanse verbond. Uh, het is ook eigenlijk ontstaan ook door uh, door, ja, het is een, een club van kooplieden geweest. Die in samenwerking uh, zeg maar met stadsbesturen uh, die routes uh, veilig gingen stellen. Want die, die steden uh, die, uh, die zorgden voor legers uh, om die handelsroutes door Europa uh, zeg maar veilig uh, te stellen. Want wat gebeurde als we, laten we zeggen, noemen ze wat Zutphen. Ja. Wilden handel drijven met. Nou ja, goed, een stad als Zutphen is natuurlijk in die middeleeuwen een vrij kleine stad. Als, als iemand wist dat, uh, dat je 50 uh, gulden op zak had... en je was de stadspoort uh, uit... Uh, dan, dan was je na de stadspoort die 50 euro of 50 gulden in die tijd uh, al kwijt. Plus je hoofd. Plus misschien wel je hoofd. Hè? Dus uh, het was uh, zeer onveilig. Maar je had ook allemaal te maken met allemaal machthebbers... die uh, allemaal actief waren in bepaalde gebieden. Bijvoorbeeld het gebied zo rondom de IJssel, maar ook uh, Groningen... Uh, viel ook onder de, de machthebber uh, van dat was dan de bischop van Utrecht. Uh, die had het eigenlijk uh, voor het zeggen wat voor handelsrelaties, zeg maar, uh, Groningen of Zwolle uh, in dit geval uh, ging aanmaken. Maar het hoogste gezag in sommige gebieden waren uh, hertogen en bischoppen. Bisschoppen, hertogen, landheren. Ja. Uh, die hadden het eigenlijk uh, voor het zeggen maar die Hanse-steden die hadden aanvankelijk nationale verbanden waren het dus nog mm -hmm. niet maar die Hanse-steden hadden aanvankelijk een bijzondere positie erin klopt ja want uh, nu is het zo dat uh, uh, kijk het is ongeveer rond uh, 1200 is het uh, gestart in Lübeck door vaak door familiebedrijven uh, ja die sturen zeg maar uh, familieleden vooruit en zo ontstonden eigenlijk de eerste Hanse-steden en dan praat je uh, over vier Hanse-steden in het begin dat is dan uh, Brugge, eh, Bergen, Novgorod uh, en Londen. Uh, ja, en, en daar werd over die maar vier. Heb je meteen ook de van het gebied Ja, over die vier steden werd zeg maar, gehandeld. Maar je zei, Ze stuurde familieleden vooruit. Wat, ja. wat bedoel je? Nou goed, kijk, het, het, dat, het, het, uh, als je terugkijkt in ook heel veel archieven van steden, uh, stadsarchieven, uh, dan is er uh, wel wat over terug te vinden. Maar die, die hele, dat hele Hansenverbond is. Uh, uh, daar is eigenlijk helemaal niks uh, opgeschreven. Maar wat je bedoelt te zeggen is: die steden die dachten op een gegeven moment: Kom, wij moeten eens, wij moeten eens contact leggen met die andere steden. Kijken of uh -huh. we iets samen kunnen doen. Klopt. Uh -huh. En die stuurden dan een gezant uh -huh. naar die andere stad om te overleggen. Ging dat zo? Ja. Ja. Dat, dat is het prille begin geweest. Eerst ja. die vier steden, zeg maar, Klopt. in die vierhoek. Ja, in die vierhoek. Um, nou goed, andere steden zien dus, uh, maar ook andere kooplieden, maar ook andere steden zien dus dat uh, die steden gaan groeien. Uh, die gaan economisch voor de wind. Vaak zijn eh, nou, ook die eerste steden, eh, die kregen dan bijvoorbeeld ook stapelrecht in een stad. Dat betekent dat de producten van onderlanden eh, of vanuit het handelsgebied alleen vermarkt mochten worden eh, op de markten in die stad. Um, maar goed, ook... Maar nog... het, het was al een soort mini-EU'tje, begrijp ik, toch? Klopt. Ik bedoel, ze stonden ja. elkaar ja. dingen toe als het ging Ja, ze gingen elkaar dus Tof, privileges... als jij mij helpt, uh, dan mag het als, als, bij ja. mij als het bij jou ook mag. Klopt. Ze gingen dus uh, privileges, uh, kregen ze... Uh, maar goed, uh, uh, uh, het was een, maar goed, een Hanseatische koopman, zo noem ik ze dan in die tijd. Uh, die nam uh, alles mee waar ook behoefte in zijn stad was. Uh, vaak waren dat ook nieuwe producten. Bijvoorbeeld het Venetiaans glas uh, vanuit Murano. Dat is al geïntroduceerd door uh, Hanseatische kooplieden uit Lubeck in de 12e eeuw al. Dit, maar ik, ik probeer me daar een voorstelling van te maken. Want je ja. beschrijft dat onveilige Europa. Mm -hmm. Je beschrijft die, die, eigenlijk die wetteloosheid die er ook veel gebieden was. Uh, er waren geen landkaarten, er waren ja. geen GPS'en, er waren Klopt. geen kompassen. Ja. Er was helemaal niks. Ja. Hoe kunnen die handelsmensen, die steden überhaupt... Hoe hebben ze überhaupt geweten dat er een brug bestond? Of een Londen bestond? Ja, ja dat, is zo, dat is ook een, een beetje een, een, een raadsel. Uh, een van de schepen, bijvoorbeeld, dan, dan, dan wijk ik even een beetje af. Maar dat is uh, een van de schepen die werd gebruikt. Dat zijn koggeschepen. Uh, koggeschepen gingen uh, geen grote oversteken doen. Uh, ze gingen gewoon uh, langs, uh, ja, zeg maar langs uh, land, langs de kust. En gingen herkenningspunten opschrijven uh, van, uh, van de kustlijn. En wisten zo uh, bepaalde uh, zaken te bereiken. Ja. Uh, of met dieptemeters, dan hadden Ze hadden een stuk touw uh, met, met een lood eraan. En dan gingen ze de dieptes meten. En zo wisten ze ieder diepte... Nou, dan bij. dan zullen de... ze met die wandelende zandbanken van de Zeeuwse kust al veel lol hebben daar. Ja, maar goed, kijk, het, het, het, het verandert natuurlijk ook. En het is eh, allemaal e enorm tricky geweest in die tijd. En dat... Eh, nou ja, ongelooflijk om knap. aan te komen. En knap, ongelooflijk, toch? Knap, ja, zeker. En, eh, want, ja goed, die, moest, eh, die kooplieden namen grote risico's om producten te verschepen. Maar um, vaak zijn die schepen ook door verschillende kooplieden werd dat, uh, ingeruimd. Uh, dus uh, ieder had zijn eigen risico ook om het te beperken. En dus niet een heel schip te laten sturen, maar gedeeltes daarvan. Uh, huurden ze dan af voor zo'n schip. Dus je was samen, was, was je, uh, een, de, de, samen eigenaar okay. van een schip. Uh, wat je verstuurde bijvoorbeeld naar uh, Stockholm over de Oostzee heen. Um, dat, dat was ook al vrij bijzonder, neem ik aan in die klot. tijd. Dus dat niet <coughs> één iemand het geld had en de macht had om een schip te sturen. Uh -huh. Maar je dan bewust een of twee andere handelaren mee liet betalen aan die klopt. En ook delende opbrengst. Ja, ja delende opbrengst ook en ook om risico's uh, uh, in te dekken. Maar het is zo'n fascinerend uh, verhaal. Uh, als je kijkt uh, wat u ook zegt. Van, uh, nou, uh, en, uh, hoe wisten ze bijvoorbeeld Brugge te bereiken of Venetië of uh, Londen? Uh, ja, landkaarten waren er enigszins langzamerhand toch aan ontstaan. Um, maar goed, mensen waren... Als je bijvoorbeeld vanuit Groningen naar Lubeck uh, zou gaan... Kijk, nu doe je dat in, uh, in, in uh, de, uh, een kleine drie uur. ben je in Lubeck, vanuit de stad Groningen. Uh, vro vroeger deed je daar drie maanden over om daar te komen. En dus uh, uh, ja. het was een hele reis. Het was een hele planning uh, wat die mensen uh, moesten gaan uh, uh, ja, doormaken... of moesten gaan plannen om daar te komen... Maar goed, het is, uh, uh, maar als je kijkt wat voor steden er dan uh, zijn ontstaan. Het praat je echt over die, die hanse steden Han die daar betrokken bij waren. Wat voor prachtige steden dat nu, nu zijn. En ook gebleven zijn in zijn hoedanigheid. Want vele steden ja, die vallen nu onder het Werelderfgoed. Uh, zijn, ja, ja, hè, dat, is, dat is UNESCO waar we dan over praten. Over de stad Lubeck bijvoorbeeld. Ja. Maar ook de Sassenpoort in uh, Zwolle. Maar dat uh, valt allemaal... eronder. Indirect te danken aan die Hanse tijd. Klopt, ja. Die, die hand, rijkdom? Die rijkdom is daar absoluut aan te danken. Um, producten die, uh, waar mensen heel veel geld aan verdiend hebben, uh, dat is onder andere zout. Uh, zout komt uit de Hansestad stad uh, Lunenburg. Dat ligt onder Hamburg. En uh, dat zout dat, uh, werd gebruikt om uh, haring uh, in te pekelen uh, zeg maar om ook de houdbaarheid te verlengen. En zo kon men haring dus exporteren. En maar waar kwam het zout vandaan? Was er een zoutmijn? Ja, ja Lüneburg is de zoutstad van Europa. En je hebt ook de, de Europese zoutroutes. En die lopen via uh, Luneburg over Hamburg zo naar Lübeck toe, naar de OC. En vanuit daar werd dan weer ingespekeld. Ja. Maar het uh, was omdat niemand ooit ontdekt had dat je zout ook uit het zee kon winnen? Of dat er... nou ja, misschien waren ze nog niet zo ver. En, uh, maar goed, in ieder geval, uh, ja, Lüneburg staat wat dat betreft onbekend. Maar ze haalden ook laat ook wel zout uit het Middellandse zeegebied. Uh, kijk, op een gegeven moment kwamen ze ook steeds verder. En zagen ook dat, dat er andere bronnen waren. Maar Lüneburg is eigenlijk herrezen. Uh, en uh, ook de Lübecker kooplaar uh, zijn eigenlijk rijk, rijk geworden uh, van, van die hele zouthandel. Is er nou sprake geweest van, van een, uh, een, een Hanse mentaliteit? Ja goed, de, de, daar, uh, deze vraag die wordt mij ook uh, veel gesteld. Ook omdat wij zelf uh, door heel Europa handelen. Um, dat, ik vind wel dat er een Hanse mentaliteit is. of een, ja, Eigenlijk is het ook een soort ondernemersmentaliteit waar je dan over spreekt. Maar een, een Hanse mentaliteit gaat toch nog iets uh, verder. Um, Beschrijf hem eens. Nou, uh, het is een, uh, iemand uh, of, uh, die producten produceert of verhandelt. Uh, in de zin uh, ook exporteert. Uh, vaak zijn dit soort, dit soort bedrijven nog in familiebezit. Mm -hmm. uh, ja, ze hebben toch een. Uh, een uh, uh, ja, ja, ze hebben zich ook ontwikkeld. Uh, ze, ze kijken graag over grenzen heen. Je, herken, je herkent ze er ook uit. Het zijn vaak wat uh, uh, traditionele, degelijke uh, mensen. Maar toch, toch wel weer heel hip. Hè? Dus bijvoorbeeld Ik kan ook een voorbeeld geven van een product... wat eigenlijk al sinds uh, voor 1500 wordt geproduceerd... en die wij ook verhandelen. Um, dat zijn uh, een soort dropjes, die komen uit Italië. Uh, in Italië is het momenteel zo... als je niet uh, zo'n uh, zo blikje uh, op zak hebt, uh, dan hoor je er niet meer bij. Zo, zo hip is dat, dat merk... Maar het is, het is een product wat al voor 1500 van zoethout uh, wordt in Italië drop uh, gemaakt. Ja. ja dat, dat, dat, dat, dat, als je deze familie zou kennen. Uh, dan praat je met mensen uit de 23e generatie eigenaren van dit soort fabrieken. Wauw. Ja, dat is echt wauw. Dus het is gewoon 23 generaties in diezelfde ja, fabriek. Klopt. En, en, en, product, en dan praat je nog steeds onveranderd. Ja. En daarvan zeg jij, als er nou sprake is van, van iets... een typische, ja, VOC-mentaliteit heb ik al gehad... maar de mm -hmm. typische Hanse-mentaliteit... dan zit het wel in misschien degelijk uh, uh, ondernemerschap... maar wel iets hips. Er zit wel een randje aan. Er zit wel een, dat over grenzen heen kijken, hoor ik klopt. noemen. Ja, over grenzen heen kijken. Um, maar ook uh, interesse hebben in uh, buitenlandse culturen. Maar ook iets produceren, zeg maar. Dat. Um, uh, ja, wat in zo'n stad al, al zo bekend is uh, geworden. Uh, dat het echt een, een naam is geworden. Ja. Hè, voor een stad. Um. Ik, zal, ik wil even iets, iets tegen de luisteraars zeggen. Als mm -hmm. jij het goed zit. Want straks in de tweede uur dan, um, dan ga ik met u praten aan de telefoon. Um, en ik ben eigenlijk wel benieuwd naar. Eigenlijk dat aspect. De hanse mentaliteit. Wat is er nou typisch hanse aan u? Misschien handelt u zelf wel, maar misschien bent u ook wel in staat... om door over grenzen heen te stappen, iets bijzonders te bereiken. Of is u dat ooit gelukt? Goed, Hanze met die tijd. Wat is er, Hanze, aan u? 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. 0800-1121, hashtag Kazeluna, Twitteradres is dat. En kazeluna.ncv.nl, ons uh, e-mailadres. Goed, um, die hele Hanse tijd, daar gaan we zo nog even uitgebreid over hebben. Zullen we eerst even naar muziek gaan luisteren? Want je hebt wat muziek meegenomen, Dan gaan wij weer zitten. We staan inmiddels oh. nog al die tijd hier. Uh, jij hebt uh, Herbert Greunewald meegenomen. Uh, Kronen -Meier, Kronen -Meier. neem Greunewald. Greunewald, ja. ja Herber, de, de, de Herbert. En waarom heb je die meegenomen? Nou ja, goed, het is... Um, kijk, en die, die, die Hanse periode, maar ook die Hanse tijd... Uh, ja, dat wordt ook al vaak gezien als een... Uh, ja, ver verleden. Um, ja goed, Herbert Kreunemeijer heeft, heeft een liedje gemaakt. Dat heet Land Oenter En um, ja, dat vind ik wel toepasselijk als we over de Oostzeegebied hebben. Uh, toen in die tijd waren er nog een dijken. Uh, de, de, de, de, het land werd vaak, um, ja, zeg maar, overspoeld door de zee. Ja goed, en die Hans heeft ook iets met die zee te maken. En, uh, heb je iets met de zee? Ik heb iets met de zee. Ja. Wat? Ja goed, eh, ja, ik hou van water, maar goed ook van de zee... maar ook eh, ja, dat, dat, dat, dat er iets binnenkomt en iets uitgaat. Ja, dat is groter, dat is dat onbeperkt ook misschien. Ja. Mijn gast, Remond Smit, is te gast in Kazerluna. Eh, we gaan luisteren en daarna gaan we een blik openmaken. Goed? Prima. <coughs> Het los. Lass ik Van Remond Smit van het Hansehuis in Groningen en binnenkort dus ook in Zwolle met een blik op de grond. Mm -hmm. Met een blik op de grond. <tie> en wat zit er in dit Hanse blik? Nou, in dit uh, Hanse blik, daar zitten, uh, ja, meestal verpakken wij daar zo'n zeven, acht producten uit die Europese Hanse steden. Uh, ja, dat, dat, ik zal hem even openmaken. En dan uh, kunt u daar iets van zien. Nou, om te beginnen, uh, wij proberen altijd met het Hanseblik... een, een, een heel breed scala aan producten hierin in te verpakken. Uh, deze Hanseblikken worden vaak uh, als uh, cadeau uh, aangekocht. Um, we beginnen met um, bijvoorbeeld schuimkoekjes uh, uit Noord-Italië. Dat is een, een specifiek product uh, uit Gavirate. En dan denk je, Italië uh, hoort dat ook bij de Hanse... Um, dat wel, uh, omdat ook in Noord-Italië diverse jaarmarkten werden georganiseerd in die Hanse periode ook. En, um, maar ja, dat was helemaal een takken het varen, want dan moesten ze via Noord-Italië naar uh, Zuid-Spanje om het iberisch eiland ja. en dan weer helemaal naar boven. Ja, en uh, dat, dat is een mogelijkheid, maar uh, uh, Noord-Italiaanse -Noord producten uh, gingen vaak ook wel over de weg. He, dus oh, okay. Over uh, handelsroutes over land. Ja. Wow. Maar het is niet herkenbaar als een stoepje. Het is gewoon een soort, nou ja, een soort sneeuwballetje, zou ik maar zeggen, maar ja. dan verpakt. Er zijn, hier zit, dit wordt gemaakt van uh, hazelnoten, uh, eiwitten en suiker. En uh, je hebt twee soorten. Deze rode, hier zit bijvoorbeeld ook kaneel doorheen. En het is een... Mag uh, een, een, een, een, een ik even zien? Het is, het ja. is een zoetige zoetig, uh, ja. noga? Wat, wat is nou ja, het is een soort een schuimachtig koekje. En, uh, het ziet er een beetje giersballerig uit als ik Klopt. Uh, Nee, maar het is, het is, hier zijn mensen. Uh, uh, ja, in, in, in Italië is het echt een delicatesse. Uh, uh, ook heel beroemd. Uh, deze familie. Nou, daar uh, gaat ja? hij. Uh, zij heten Veniani uh, heten zij. En, uh, de, als je echt over uh, een, een familie hebt die al lang produceert, uh, dan horen hun er absoluut uh, bij. Uh, z, zij produceren ook al sinds. Uh, uh, ja, 1883. Uh, um, en hij is, uh, dat is een, een jongen van mijn leeftijd. Uh, ja, die is uh, nu, nu uh, eigenaar. Uh, ook familielid uh, van deze familie. En uh, maar ja, ze bestaan. Ja, het is echt een, een, een geweldig product. Nou oh ja, het is, het, is, het is heel apart. Het, is, het, is een beetje, het smaakt een beetje naar, uh, hoe heet, hoe heet zo'n taart? Een. Uh... Uh, nou ja, niet een kruimel, kruim, maar goed. Het is, uh, ik weet niet hoe het is. Nou een bepaald soort taart, zou ik maar zeggen. Het is, een is, okay. het maar. Ja. Is het is lekker. Ja. En bij een helemaal als een snoep. Dat is echt ja. grappig. Nou, dan hebben we hier uh, een, een, een tweede product. Dat is bijvoorbeeld uh, hamburger uh, rode krutzen. Um, krutzen, Dat is een, een rode vruchtencompote. Uh, dit komt uit Hamburg. Dit wordt ook al geproduceerd sinds 1814 bij, bij een firma die daar zit. 1814, toen was de Hanse wel overleden, toch? Ongeveer. Ja, klopt. Maar kijk, um, vele producten uh, of uh, fabrieken... Um, kijk een aantal producten wat wij verhandelen... die stammen echt uit die Hanse-periode. En dat is ook echt uniek dat dat nog bestaat. Uh, maar onze selectie door Europa heen... Uh, om toch die, uh, ja, die, die oudheid aan te geven... Um, is ongeveer 100... 125 jaar terug, ja. Hamburger is een product wat je als nagerecht eh, eet. We hebben hier ook eh, marsepein uit, uit Lubeck. Hebben we hier het is allemaal, allemaal snoepgoed? Dit uh... ja, ze zijn allemaal zoetwaren. Wat, wat, wat wij doen, uh, ja. Goed, dit zijn allemaal stads, stadsgebonden producten ook. Uh, uh, uit Duitsland, in dit geval Lubeck. Uh, staat bekend om zijn hoge percentage amandelen. Ja, Dat, dat is gewoon uh, uh, ja, het exportproduct van Duitsland op dit moment ook. Uh, eigenlijk al jaren. Het is gewoon zo beroemd. Maar Lubeck is ook leuk om daar iets over te vertellen. In uh, Lubeck is, is die hele Hanse-periode eigenlijk uh, begonnen. En dus daar zijn een aantal actieve uh, kooplieden uh, gestart met het uh, opzetten van handelskantoren door Europa heen. En, en dan praat je al over de 12e eeuw. Ja, Lubeck is begonnen. Lubeck ja. is ook het centrum gebleven mm -hmm. van die hele tijd. Lubeck ja. is nog steeds, ik, de voorzitter van de Hansesteden. Steden. Klopt, ja. Um, fascinerend is dat waarom een stad die dan zo'n enorme voorsprong heeft, mm -hmm. dat niet ombouwt tot iets gigantisch. Waarom is dat niet een Parijs of een Amsterdam zelfs of een mm -hmm. Hamburg geworden? Ja. ja, goed. En, uh, als je kijkt, uh, kijk, het hele verbond uh, van die Hansen heeft ongeveer 600 jaar bestaan. Uh, de stad Lubeck. Uh, uh, ja goed, je krijgt op een gegeven moment krijg je ook die einde van die Hanze periode. Uh, dat komt ook omdat uh, ook uh, na 600 jaar uh, bulkproducten verschepen... dat mensen ineens ook andere interesses uh, krijgen. Amerika wordt ontdekt uh, in 1492. Uh, uh, de specerijenhandel komt op. Uh, uh, India, China en dat soort landen uh, komen uh, in zicht. Uh, ja, er worden ook opeens hele andere producten verhandeld. Dat wil niet zeggen dat, dat die hele handel op de Oostzee niet eh, bleef. Maar die verminderde sterk. Maar dat handelsverbond dat daar bijvoorbeeld ook een einde aan kwam... Eh, is om, omdat ook in die periode er steeds minder oorlogen eh, kwamen. Eh, en dat je, je niet meer hoefde samen te bundelen om sterk te zijn... Eh, om die handelsroutes dus eh, veilig eh, te stellen. Maar de Hollandse kooplieden hebben ook nog een bijdrage... een nageltje aan de doodskist erbij getimmerd, toch? Ja, absoluut. Maar goed, die, die, uh, die Nederlanders uh, ja, die zaten dus ook al overal. Uh, het is begonnen allemaal met Duitse kooplieden... Uh, die heel actief waren door heel Europa heen... tot in, uh, in, in de Baltische Staten aan toe. Want daar zitten ook een aantal Hanse steden. Ook. Ik ben momenteel ook een boek aan het lezen over uh, Estland. En het blijkt ook dat ook in die tijd... Uh, ja, steden in, uh, in Estland uh, volledig eigendom waren van, van Duitse kooplieden. Maar die Nederlanders die kwamen daar ook al. Um, ja, goed, Bijvoorbeeld die hele haringvangst uh, uh, uh, uh, uh, daar in de Oostzee... Uh, ja, in en, en, en dat inpekelen, en dat verschepen... Ja, dat werd op een gegeven moment alleen maar door, ook door Nederlanders gedaan... in de einde van die Hanse periode. Ja, die namen dat volledig over. En dat waren dus niet eens de Urkenvissers? Dat, waar, dat, dat, dat weet ik niet. Dat, dat... <lacht> het, waren, het waren gewoon goede vissers die het ja. heel goed konden... en er goed handel mee konden drijven. Klopt. Maar de Hollandse kooplieden... Uh, die, die begonnen dat handsysteem ook lastig te vinden op een gegeven moment. Ja, klopt. Dus waar zat hem dat in? Nou ja, goed, kijk, uh, op een gegeven moment... Willen, uh, uh, kijk, als er geen dreiging meer is van, van, van, van oorlogen... en die handelsroutes zijn veilig... Ja, dan kan je dus ook individueel uh, als handelaar opereren. En dan heb je dus ook die stadsbesturen dus ook niet uh, meer nodig... Um, ja, zo konden ze... Uh, um, kijk, als je je samenbundelt, uh, geeft het ook verplichtingen uh, met zich mee. Uh, ja, goed, dan kan ik me daar iets bij voorstellen. Dat, um, ja, dat, dat het soms het individueel uh, opereren uh, iets makkelijker is... en kan je ook zelf je prijzen uh, bepalen. Dat je, maar het dat... ging om geld. Ik bedoel, die Hollandse kooplieden vonden het Hansen-systeem te duur? Nou, te duur. Uh, je moest wel een contributie betalen als stad... Uh, aan, aan, aan Lubeck, he, dus aan, aan, het, aan het verbond, he, om uh, ja, ook die routes uh, zeg maar, veilig uh, te stellen. De ene stad wat meer als de andere, hing ook vanaf, uh, van de grootte van de stad. Um, maar geld betalen voor wat? Want er was niet een centraal systeem. Het was niet een soort mini-EU. Er nee, dus was geen centraal klopt. bestuur ja. op. Er was nee. geen, geen, geen vergadering uh. waar dingen werden... Ja, ja, er, was, er was wel een soort uh, vergadering, en dat is, ook, dat is ook leuk om te weten. Uh, de, de, ook al in die Hansen periode was er een dag. Uh, op zo'n Hansendag dan troffen uh, die kooplieden, maar ook stadsbesturen elkaar. Die werd één keer per jaar uh, georganiseerd. Uh, vaak uh, vond het plaats op hele centrale plekken. Uh, bijvoorbeeld ook in Nederland, maar ook in andere Europese steden. En wat gebeurde daar? Uh, nou goed, daar werden dus uh, besluiten genomen van uh, welke steden wel een toetreding kregen, welke niet. Uh, wat de problemen waren in dat Hansengebied om dat uh, tegen te gaan. Uh, ja, En om te zorgen dat, dat die handel goed, uh, zeg maar goed uh, doorliep. Maar was het systeem gericht op, het, op, op, op, een, op een vrije handel? Of was het systeem ook heel erg gericht op het beschermen van de handel? Ja, het was, hun eigen handel. Um, ja, goed, het was uh, vooral het uh, beschermen van handel. En dat uh, die kooplieden en steden die daarbij betrokken waren. Uh, daar voordeel bij hadden. Um, ja, goed. En, en zo konden zij dus ook uh, als steden uh, behoorlijk uh, groeien. Hè, dus. Uh, en, die beschermende functie die had dat voordeel absoluut. Ja, ja. en het begon op een gegeven moment, in welke periode begon het een beetje te scharen en te kraken? Ja, goed, op een gegeven moment dan, uh, kijk, als je, als je heel uh, erg lang ergens lid van bent, uh, ja, goed, dan, dan, dan komt er ook weer een nieuwe generatie. Uh, nou, moet ik wel zeggen, als je kijkt naar die Hanse periode, maar dat hele verbond, dat bijna 600 jaar heeft bestaan, er is geen stichting uh, of. Een vereniging die, die zo lang heeft uh, volgehouden. En, en dat, dat zit toch ook in een beetje in die traditie van die Hanzen. Ook als je zeker ook komt in, in, in die Duitse Hanzensteden. Maar ook bedrijven die daar zitten. Um, ja, die, die, die houden van die traditie, die, van die verbondenheid. Uh, en die houden dat ook hoog. En, en zo lang uh, mogelijk. Want ze hebben er toen economisch uh, succes mee gehad. Maar dat zie je dus nu ook weer, wel weer terugkomen. Maar je ziet in Duitsland dat het gekoesterd wordt het verleden. Ja, zeker. Want... Als symbool voor wat? Nou, als symbool. Uh, nou goed, mensen zijn uh, op dit moment echt op zoek naar, naar echtheid van, van, van dingen en ook van, van zaken. Uh, die Hanse verbond die kan, daar, uh, uh, ja, kan daarbij helpen. Uh, vaak zijn mensen zeer geïnteresseerd om, om ook die Hanse steden, uh, zeg maar, ook te bezoeken. Maar vergelijk het eens met Nederland, hoe wij er hiermee omgaan? Nou ja, goed. Uh, ik vind dat eh, als we naar landen om ons heen kijken... en ook zeker naar die, die Duitse Hansensteden of, of naar eh, de Poolse Hansensteden... of naar het Baltisch gebied, hè, naar, naar Letland of Estland... Ja, die zijn veel meer bezig met het, met, met, met, met die, met het fenomeen Hansenstad. Eh, we proberen dat ook zo neer te zetten. We eh, zien daar ook nog steeds nu nog steeds economisch voordeel bij. Bijvoorbeeld de stad Lübeck. Die ontvangt uh, ja, toch wel een paar miljoen mensen per jaar op basis van Hanse geschiedenis. Maar in Nederland is, is, is die toeristische gedachte toch wel geland. Ja, to met name dan die IJsselsteden. Ja, maar goed, toch, uh, Kijk, daar is ook een bureau voor in leven geroepen. Uh, die dat ook uh, promoot. Die zeven steden rondom de IJssel. Uh, daar weten heel veel mensen het ook dat, dat dat ook echt Hanse steden zijn. Maar er zijn ook nog een aantal steden bij die. Uh, ja, die daar toch een beetje buiten uh, vallen. Kijk, de stad Groningen uh, uh, heeft ook de titel uh, Hansenstad. Uh, dat blijkt ook uit de Groninger archieven... maar ook uit andere archieven uh, van, van steden in Nederland... dat Groningen echt een Hansenstad was. Ongeveer 100 jaar deelgenomen. Maar uh, als je kijkt, wat, wat wordt er nu dan ook mee gedaan. Er uh, ja, waait bijvoorbeeld nu wel een, een, een redelijk goede wind... Uh, door de stad Groningen uh, om, om dat ook weer op te pakken... Maar het kan, het kan nog beter. Het historisch besef van dit soort steden. Ja, ja goed. Dat, daar moet je zorgzaam mee omgaan. Dat moet je laten zien. Dat moet je goed restaureren. Ja, goed. Daar, daar kan je iets mee bereiken. Maar dan moet je met elkaar wel achter staan. Hmm, maar er, daar, zit, daar zit nog een wereld te winnen, begrijp ik. Klopt. Ja, maar daar zijn we ook, ook continu ook wel mee bezig. Hè, maar ook om... over die bedrijfscultuur en die manier van handel, handels doen. Mm -hmm. Want is, is nou zeg maar de, de Hanse cultuur is dat ook de, uh, een soort blauwdruk geworden... voor de Nederlandse handelsmentaliteit? Nou, mm -hmm. uh, nou, goed, het, het loopt, als we kijken naar, naar, naar, naar mensen uh, die nu actief zijn, uh, ook in het Hanse gebied... Al tenminste de mensen die wij kennen die dit soort handelsondernemingen voeren. Ja, dat, dat zijn toch wel mensen die er echt iets willen opbouwen. Iets, eh, iets nieuws willen neerzetten. Eh, trots zijn op hun producten. Eh, vaak is het wel zo dat ne Nederlanders eh, eh, ook bijvoorbeeld snel hun zaken verkopen. En dus als het in een zoveelste generatie zit, eh, ja, op een gegeven moment dan wordt het verkocht. Nou, in Duitsland of in Italië... Of in andere Scandinavische landen, uh, uh, zo, zo, zou dat nooit uh, gebeuren. Daar blijft het altijd in uh, familiehandel. Je had nog een heel mooi verhaal over een, een hoogleraar, volgens mij... die uh, de business inge ingetrapt werd van de familie. Ja, nee, klopt. Want dat, daar, dan, dan over je, Noga moet ik even, ging dat toch? Nee, dan moet ik toch even weer naar de vloer uh, kijken. Ja. Hè, want deze schuimkoekjes... Oh, waar uh, ik net een hap voor genomen heb. Ja, die? Uh, deze, de, deze familie... Uh, uh, ja, dit bedrijf bestaat sinds 1883... Uh, uh, deze jongen die het nu doet, uh, die, uh, die is ook hoogleraar in Milaan. Dat was die generatiegenoot van je? Klopt. En uh, nou, die is bijvoorbeeld uh, vorig jaar teruggeroepen uh, door zijn vader... Uh, om het bedrijf verder voort te zetten. Heerlijk. Uh, en... Maar man was hoogleraar en uh, zwaar overgekwalificeerd. Ja, maar goed, toch, toch gaat hij het doen. Want hij voelt zich ook verbonden met het, het familiebedrijf. En dat is misschien wat het meest bijzonder van, van die mentaliteit. Klopt. En dat, dat, ja, misschien dat je dat uh, uh, als kind uh, in krijgt, dat je. Uh, dat je ja, vroeger was het zo dat je, er uh, uh, was er weinig keuze. Hè? Je, je vader had een handelsbedrijf of je maakte producten of was producent. Um, ja, je ging dat overnemen. Uh, ja, tegenwoordig hebben mensen heel veel keuzes. Hè? Dus uh, ze kunnen er alle kanten op. Mensen laten mensen ook wel vrij hoor, om van de bepaalde dingen te doen. In de tweede uur van Casadoona wil ik met u praten over de Hanze-mentaliteit. Wat is het typisch Hanze aan u? Bent u iemand die zich niet snel uit het veld laat staan? Gaat u voor 100% voor een product of voor een eigen merk? Onderneemt u in het buitenland? Uh, hoe verkoopt u uzelf en durft u over grenzen heen te kijken? Kortom, de vraag is wat is typisch Hanze aan u? Bel ons 0800 1121, dat is ons telefoonnummer. Twitter kan hashtag kazeluna, mailen mede ncv.nl... maar vooral gratis telefoonnummer 0800 1121 straks in het tweede uur van Kazeluna. Ik zeg ook nog even dat um, um, Obama zo meteen gaat speechen. Die gaat een uh, redenvoering houden over de situatie, ongetwijfeld over de situatie in Egypte. Wij praten u op Radio 1 bij straks. Na 1 uh, praat ik met Ron Linker, de uh, correspondent van uh, de NOS in Amerika. En dan brengen we je uitgebreid op de hoogte van alles wat er gebeurt daar. Goed. Um, zullen we even een blik induiken tot slot? Nee, laat ik je eerst bedanken, Remmel. Want dat is helemaal niet aardig van. Remmel Smit was mijn gast. Dank dat je hier was met deze prachtige spullen. En met jouw um, mooie verhaal over de hanzen. Um, maar we moeten even, even kijken, want er zit nog meer in, toch? Klopt. We hebben hier nog uh, een confitures uit uh, uh, Kopenhagen, ook al een heel, hele oude familiebedrijf. Uh, ik had het net over die uh, dropjes uit Italië. Ik heb daar blikjes daar op tafel staan. Uh, zeer traditioneel. Oh, dat zijn die, uh, die, die hippe snoepjes. Ja, en, en uh, hier is dan ook een naveldoosje. Uh, we hebben hier nog Noga uit uh, Zuid-Frankrijk. Uh, dat komt uit uh, Monteliman. Dat is de Noga-stad. Ik. Ik. Ik. Ik. ik, En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat jij jij. NCRV.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 Nee, wij zijn op reportage. Je zoekt het maar uit. Nee, wij zijn op weg naar de zaagmanifestatie. Laat hem maar. Toon, laat hem maar. Hoe zo? sterf maar. Ja. En dan zorg maar dat we op tijd in de lucht zijn. Precies. Het, het begint bijna. Dag, Tetje, Veel succes, hè. Berg Eik. Het radiostation voor Bergijk. Wow ya ya ya Kijk, op de kaart. Ik ben op plat en ik wil eigenlijk graag op de kaart zitten En dan dacht ik, misschien kunnen we allemaal uh, eiken gaan kappen uit het bergrijkse bos. En die gaan we dan gooien op een hele grote berg, meer op het hof. Dat een hele grote berg met eiken wordt zodat iedereen ziet dat het echt een berg eiken is hier in Berghout. Dat lijkt mij een plan op berg goed om Berghout goed op de klaar te zetten. Ik zal even uitleggen voor u thuis, we zijn hier achter de grafheuvels op de traditionele houtzaagwedstrijden. En u hoort nu achter ons de grote motorzagen die bezig zijn om een aantal, uh, duizendtal, nou nee, dat is overdreven, een kleine honderd grote bomen om te krijgen die dan het materiaal vormen voor de dadelijk te starten uh, houtzaagwedstrijden. En uh, bij ons staat uh, organisator en publieksvermaker. Uh, wat was je naam op weer? Ja. Ik kan je, niet, kan je niet goed horen. Wat je naam? is? Uh, Ger, Ger van Rijbroek. Ger van Rijbroek, hartelijk welkom. Uh, nou, het is hier een, een, een drukte van belang, uh, veel publiek. Ja, dat komt. Het zijn de traditionele houtzaagwedstrijden hier ja. achter de Grafheuvel. Dat heb ik net al gezegd. Oh. Uh, ik, heb, ik zie nu. Oh, nou is het even wat rustiger, gelukkig. Ze zijn uh, klaar met het uh, omzagen van de bomen die uh, dadelijk uh, als wedstrijdmateriaal gaan dienen. Ja. Oké, okay, wacht even, we, we banen ons gedrieën even een weg door uh, de gevallen boomstammen. Ja. Pardon, mag we even op? Peer ja. van Eestel, Toonsborbeek, bent Begein. Kijk uit, ja. Pardon, aan mag we even kant langs? Mag aan even aan langs. de ja, kanten. Ja, Peer ja. van kant, Eestel, Toonsborbeek, Radio Begein. Aan de kanten. Ja, oké. Okay. Aan de kanten. En hier zijn we dan op het uh, terrein waar straks uh, het echte houtzaagwedstrijden gaan beginnen. Ja. En eerst, eh, Ger van Rijbroek, jij bent ook publieksvermaker. Ja, zeker. We hoorden je al bezig tijdens, eh, nou ja, echt... Voor de motorzaakje. Ja, er was zomaar even iets hoor, maar... Uh... We hoorden het al. Ja? ja. <laughs> Gelach. <laughs> jij bent, ah, bent er eentje. Het publiek reageert ook altijd erg enthousiast dat jij het gaat vermaken. <laughs> ja, ja daar heb je aan je hangen. Ja. Jij hebt gewoon het woord vermaak... Uh... Aan je komp hangen. Ja. ja. <laughs> ja. ja. Maar uh, misschien kun jij toch uh, iets, iets vertellen over, uh, over dit houtzaakfestival. Want ja. ik zie nu al twee... Uh, ...teams van uh, potige dames met enorme trekzagen op het podium plaatsnemen. Ja. En die gaan dadelijk uh, van start als jij het uh, ja. pistoolschot hebt gelost. Ja, even wachten. <tie> uh, dames en heren, team uh, van de Dijen en het team tegen appel. ...we gaan nu 1-2 en het is zagen! Nou, daar gaat u hoort het. die dames die flink te keer niet kunnen trekken, deze dames. Trekken dames, trekken. En niet duwen, hè, is het geloof ik? Nee, duwen is tijdverlies. In het in trekzagen gaat het om de trek door het verse hout. Oh, ga je duwen? Dat kost tijd. Oh ja, je ziet het ook tonen. Ja, van de eerste Ja, ik je het zo maar noemen. Kanten klaar voor in de open haard. Lekker dan, meneer dames, en door trekken. van de dijen staat dus duidelijk voor, want die zijn al aan de tweede schoelscheep ja. het, het is de bedoeling zo snel mogelijk een partij schoelscheep als hapklare brok van open haat bij elkaar te kunnen zagen. Ja, dames, trekken, niet nieuw, hè? Het is een prachtig gezicht. Ja. Het is echt, nou, het de dames al tussen de schouderbladen en over het voorhoofd. Het is een prachtig gezicht hoe deze dames in een ritmisch trekken, heen en weer en heen en weer en heen en weer en heen en weer heen Ik zei altijd maar, dat moet juist flink wat geoefend zijn. Ha, ha, ha, ha! Nou, u hoort het publiek ja. ook, enthousiast gaat. En, en lachen. En natuurlijk, dat is Ger specialiteit kunnen ja. maken. Het is dus, uh, geweldig om te zien en te horen. Uh, maar nu is het, dan gaat het erom bij de houtzaagwedstrijden? Even, even, even, oh. even wat in de tijd er gaat. Nog tien seconden, dames. Oh. Oh. Oh. <laughs> ja, daar gaat het er straks natuurlijk om. Maar dat worden dan de houtstapelwedstrijden. Dat uh, van al ja. die schoelschijven weer op elkaar worden gelegd. Ja. En dat de oorspronkelijke boom... Ja. Onherkenbaar teruggezet wordt. Ja, ja. En dat is straks heel erg leuk om naar te kijken. Ja, dat is geweldig. Daar hebben ze 15 seconden voor. om die 15 meter lange boom in Sjoelschijf weer op te bouwen. En niet nummeren. Ze nee. worden niet genummerd, de schijf. Dat Dit is echt uit het bloed. Traditionele houtenwerkingswedstrijd. Ja. Nou, zeg ik, ik moet even verklaren. Je wat dat gegil achter mij. Oh. Een van de dames is met de zaag... in haar eigen tijd terecht te komen. En dat is. Dat, nou ja, je kunt wel daarom die wond hoe scherp die zagen zijn. Oh, tot halverwege bot is dat... Nou, ja, dames en heren, geef. we hebben altijd nog de trek zelf! <laughs> nou hoor, dames en heren, dan kun je toch van een ongelukje toch nog in een vrolijk moment maken. Ja, die gooi ik er zo tussendoor. Dat werkt altijd, hoor. Nee, de, ja. de gillende vrouw wordt nu uh, van nou, het terrein verwijderd. Dat brengt uh, dat, weer uh, wat rust in de tent. Precies, en daar gaat het pistool weer omhoog. Ja, daar gaat 1 en 2 en... Oké, okay. kijk nou, dat is gewoon die samenwerking Oeh, Kijk, Kijk, kijk, dat gaat goed. En dan klimt nummer 2 op de schouders van ja. nummer 1. En dat stapelt door. Doorstapelen dames, kom maar. Niet kijken, nee, niet kijken. Gewoon stapelen. Kom maar, kom maar door, ja. Die beneden niet aangeven. Oh, daar oh. zitten we onder één schuif die duidelijk smaller is dan. Ja, schrijf... je moet dan terug ja, Kijk uit, Ja, doorstapelen. Nee, nog drie. Oh! Ik heb euh, ook van dit ongelukkige momentje euh, ja. iets leuks te maken. Ja. En wat ik al even wil zeggen, wat er vorig jaar gebeurde, dat er een team was die sneller kon trekken dan een motorzaak kon zagen. Nou, dat was Goed, nou, uh, ik geloof dat dit een genoeg sfeerbeeld was van de traditionele houtenwerkingswedstrijden in Bergijk. Ja, u kunt nog de de gaan kijken, want het, het gaat vanmiddag nog door tot, tot uh, de, in ja. de kleine uurtjes. Zo gaat het hier door. Ja, straks wordt ook het hele spectaculaire blindzaagje in het donker. Ja. Dat wordt heel spectaculair. Ja, en dat is dan na het first bier, hè? Ja. ja. Nou, dat belooft een hele gezellige boel te worden. Ger, ga door met je publieksvermakende werk. En uh, luisteraars, u kunt dus terecht achter de grafheuvels. Tot zover deze reportage van uh, Per van Erselen en Toon Sporenberg. En laten we er niet langer over doorzagen. Ja, toch wel. Met je zaagmuziek vanuit de studio. Zagen voor de zagen, voor de wieden van de waagden. Gelukkig kwam thuis om mijn boterham te vragen. Bibo was niet thuis, maar mijn loe die was niet thuis. Dikke deur zat in de... Zagen, zagen, wie de wie de wagen. Jan kwam naar huis om mijn boterham om te vragen. Zijn vader was niet thuis, zijn moeder was niet thuis. Piet, zei de muis in het voorhuis. moeder was niet thuis, piet, zei de muis in het voorhuis. Radio Berg Open microfoon. De open voor iedere open die wat kwijt. Iedere die wat kwijt de wil. Microfoon. Iedere naar die wat kwijt open wil. Goeiedag, dit is Theo van Deurzen. Diverse mensen hebben mij de afgelopen dagen gevraagd: Theo, hoe kom jij toch aan die enorme bult op jouw hoofd? Nou, dat zal ik dan nu voor iedereen, klip en klaar uitleggen. Ik ben namelijk drie dagen geleden met mijn auto tegen een boom aangeknald. Ik werd namelijk nogal afgeleid. Door een druppel water die via het zonnedak op mijn hoofd viel. Daardoor keek ik niet meer op de rijweg en ook niet meer naar mijn stuur. Ik probeerde namelijk deze druppel die op mijn hoofd was gevallen van mijn hoofd af te vegen. Daardoor reed ik met een vaartje van ongeveer 110 km per uur tegen de desbetreffende boom. Dien ten gevolge loop ik dus rond met een bult en is mijn auto totaal los. Als u misschien nog een nieuwe tweedehands auto voor mij heeft, dan houd ik mij aanbevolen. Ik hoop nu verder geen vragen meer te krijgen op straat... van meneer Van Deurzen, hoe komt u toch aan die enorme bult op uw hoofd? Dat was dus nogmaals omdat ik werd afgeleid door een druppel water... die via het zonnedak op mijn hoofd viel. Oh nee, sluit maar af Ted. Ja, bekijk het maar. Ja. Sluit jij maar af. Wij gaan hier met de mensen van de zaagwedstrijd nog een beetje drinken. Dus uh, kijk maar hoe je het afrondt. Vergeet in ieder geval niet te zeggen dat alle uh, uh, zieke mensen... wetenschap en gezonde kop op. RADIO MEEK Ja, en doe je wel het licht uit? En doe je de deur op slot, hè? Tijdje je verliezen uit? Want ik weet je te vinden als het niet zo is. Ja, bekijk het maar. Daar!